De Egoïstische Reus Er was eens een kasteel die midden in een stad lag en die al jarenlang leeg stond. Niemand woonde daar. Er werd gezegd dat er een reus in het kasteel had gewoond. Maar in al die jaren had nog nooit iemand een reus daar gezien. Hebben jullie gehoord over de reus van dit kasteel? Ik denk dat het mag geruchten zijn. We moeten ze niet geloven. Heeft iemand van ons ooit hier een reus gezien? Nee, nee. Nee, nee. We kunnen maar beter de schoonheid van het paleis bewonderen... dan aandacht geven aan zulke geruchten. Maar wie onderhoudt deze tuin dan? Er was een prachtige tuin rondom het kasteel. Het was vol met bloesem, hout, fruit, vogels en vlinders. Elke dag speelden er vele kleine kinderen in de tuin. Het was het meest geliefde en veilige plek voor de kinderen. Ze speelden altijd verschillende spelletjes. Achter de vlinders aanrennen was één van hun favorieten. Hé, hey, kijk naar die oranje vlinder. Ik zal proberen het te vangen. Yeah! Ren er achteraan, maar doe het alsjeblieft geen pijn. Nee, komt goed. De tuin was zo prachtig als het paradijs. Toen, op een dag, arriveerde de reus. De reus was blij om de prachtige, goed onderhouden tuin te zien. Ah, mijn prachtige tuin. Het lijkt erop dat het nog steeds gezegend is door moeder natuur. Ik ben blij dat ik terug ben. Het was in de middag toen de reus terugkeerde naar het kasteel. Er speelden geen kinderen in de tuin. De reus hield van zijn rust. Maar in de avond werd de reus verstoord door lawaai buiten. De kinderen waren gekomen om in de tuin te spelen. De reus hield ervan alleen te leven. Hij hield niet van mensen om hem heen. Hij besloot naar buiten de tuin in te gaan. Zodra de reus de tuin inkwam, werden de spelende kinderen daar bang. Ze begonnen te schreeuwen en rond te rennen. Iedereen zocht naar een vluchtweg. De reus was erg kwaad om zoveel kinderen daar te zien spelen. Ga weg, jullie kleine monsters. Jullie verpesten mijn mooie tuin. Ga weg en probeer nooit weer op mijn grond te komen. Dit is mijn tuin, niet van jullie. Alle kinderen die daar speelden haasten zich uit de tuin en gingen naar huis. De reus ging terug naar het kasteel en genoot van de rust om hem heen. De reus was weer aan het slapen. De kinderen dachten dat de reus weer weg was... en konden het niet laten weer de tuin in te gaan. De reus werd weer wakker en zag de kinderen in de tuin spelen. Hij werd laaiend en schreeuwde naar de kinderen. De angstige kinderen renden weg. De reus liet vanaf dat moment de tuin niet uit het oog. Hij sliep s'nachts niet eens. S'avonds laat zag hij een tak van een bloeiende boom naar beneden vallen. Hij snapte de reden ervoor niet. De volgende ochtend zag de reus weer een paar kinderen in zijn tuin spelen. Hij haaste zich woedend naar de tuin. De kinderen waren erg bang toen ze de boze gestalten van de reus zagen. De reus besloot om de buitenmuren om het kasteel heen te verhogen. Nu was de reus helemaal alleen in zijn kasteel. Niemand kon het kasteel binnenkomen. De reus is erg egoïstisch. Hoe kan iemand genieten van de tuin alleen in zijn eentje? Hij moet een erg verdrietig iemand zijn. We moeten erachter komen waarom hij verdrietig is. We vragen hem met ons te spelen. We kunnen hem alleen vragen wanneer we naar binnen mogen. Hmm. De reus sliep normaal altijd heel langer. Als hij dan wakker was, ging hij bij het raam zitten en keek naar de schoonheid van de tuin. Maar hij zag af en toe wat takken naar beneden vallen. Hij dacht... Het zal maar tijdelijk zijn. Zodra de lente komt, zal mijn tuin weer opbloeien. Hij zat bij het raam gedurende het hele winterseizoen en zag zijn tuin elke dag droger worden. Ik wacht op de lente. Het zal mijn tuin verzorgen en het nog mooier maken dan eerst. De lente kwam en ging, maar de tuin was nog steeds droog. Nog geen enkele bloem was er over, geen vogels of vlinders. De reus was erg ongelukkig. Waarom zijn er geen bloesems in mijn tuin? Waarom heeft moeder natuur zich afgewend van mijn prachtige tuin? Is moeder natuur boos op mij? Maar waarom zou ze boos zijn? De reus dacht er een paar dagen en nachten over. Hij was nu zijn eenzaamheid zat. Op een goede morgen slopen er een paar kinderen de tuin in. Ze speelden er een tijdje, totdat de reus hen zag. De reus was kwaad op ze. Hij rende schreeuwend naar ze toe. Alle kinderen renden meteen het terrein af. Behalve eentje van hen. De reus zag een klein jongetje staan onder een boom... Hij was aan het bibberen toen de reus bij hem kwam. Hij huilde heel erg. Wat doe jij nu hier? Alsjeblieft laat me leven. Ik zal je niet meer komen. Dood ik mensen? Nee, ik ben geen slecht iemand. Nee, nee, ik dood niemand. Ik zal je ook niet doden. Niet huilen. Ik wil naar huis gaan. Laat ja, me alsjeblieft gaan... Wat was je van plan te doen voordat ik hier was? Ik wilde in deze boom klimmen, maar het lukt niet. Oh, is dat zo? Laat me je helpen. De reus tilde de jongen op en zette hem op een tak van de boom. Nu roep je vrienden naar binnen. Jullie mogen hier spelen. De reus zag een prachtige glimlach op het gezicht van de jongen komen. Hij riep zijn vrienden om te komen spelen. De kinderen kwamen en de reus ging terug naar het kasteel. Op de weg terug zag hij een kleine plant met wat bloemen eraan. Hij was verrast ze te zien. En ook gelukkig. Hij draaide zich om en zag de kinderen blij spelen. Vanaf die dag begonnen de kinderen net zoals eerst weer in de tuin te spelen. En al snel bloeide de tuin zoals het eerst deed. De reus, zittend bij zijn raam... Begreep nu wat de echte schoonheid van de tuin was.